Het ernstig, dokter Rosenstein. Mm, dat is vreemd. De eerste keer in mijn loopbaan dat ik zoiets meemaak. Het is dus niet zomaar een ongesteldheid. Ik vrees dat die stervende is. Och, hemel, och. Oh. Voilà, daar heb je het. Oh. De hartslag is uitermate zwak. Oh. Haast onbestaand. Kunt u hem redden, dokter? Laat de dokter toch gerust als Ze werkt, ja. Elisabeth. Is dat nog wel een hartslag? Ja. U zou best de familie waarschuwen, me meneer Wits. Maar, maar ik zei toch, dokter, dat we die man helemaal niet kennen? Hij zat gewoon vanochtend op onze stoep, zoals hij daar nu op de sofa zit. Ineengehurkt, lijkbleek, uitgemergeld. Ja, en zoiets zat mijn vrouw naar binnen. Maar hij viel naar binnen, Fred, toen u de voordeur opendeed om boodschappen te gaan doen. Ja, u kent hem dus helemaal niet, zegt u. Nee. Uh, geen identiteitspapieren op zak. Nee, nee, nee. Hij had enkel die zwachters op het lichaam. Die. die, die, die... Uh. leiders of hoe men het noemen kan. Ja. Ik heb dadelijk geweten dat er moeilijkheden moesten komen. Ja, dan uh, moet u dadelijk de politie ervan op de hoogte brengen. Want de patiënt kan in geen geval naar het ziekenhuis worden gebracht. Daarvoor is hij te zwak. Hij is koud en stijf en kan ieder ogenblik de geest krijgen? Oh, dokter. Oh. Daar zitten we nog met de stervende in huis. En jij hebt hem weer binnengehaald. Jij kunt het maar uitleggen aan de politie die het dadelijk zal komen binnen naar buiten wandelen. Nou, ik ga hem maar telefoneren. De naaktloper werd vastgenomen en opgebracht. Hallo Winchester, derde brigade. Heer Fred Wits uit de Longfellowstraat nummer 120. Dr. Rosenstein raadde mij aan u te verwittigen. Ik luister. Wij zitten opgescheept met een vreemdeling die ernstig ziek schijnt te zijn. Tussen leven en dood, zegt Dr. Rosenstein. En hij heeft geen enkel identiteitspapier bij zich. Ik heb het genoteerd, ik zal dadelijk iemand sturen. Bedankt. Tot uw dienst. Ja, de wachtmeester van dienst heeft... Na lang aandringen. Ja, dat belooft een drukke dag te worden. Hallo. Met, met uh, inspecteur Silvercross. Hoe staat het met de zak van het British Museum? Uh, tot nu toe geen enkel spoor, inspecteur. Ja, geen enkel spoor, geen enkel spoor. Dat is uitgesloten. Een mummie kan niet zomaar spoorloos verdwijnen. Het is in uw district gebeurd, Winchester. Een van uw mannen moet iets verdacht, gezien of gehoord hebben. Ja, er ging een dichte mist van. Mist de... is een alledaags geval in Londen. En is nog nooit een excuus geweest voor Scotland Yard? Die mannen hebben weer geslapen op een ronde. Nou, ik heb hen op het hart gedrukt dat ze alle details in hun verslagen over de voorbije nacht nauwgezet moeten vermelden. Alle details, Winchester, alle details. En mij op de hoogte houden. Wachtmeester, waar blijven die verslagen? Hier, ik kwam ze net brengen. Oh. Maar ik vrees dat ze niet veel licht op de zaak zullen werpen. Laat het aan mij over conclusies te trekken, wil je? Er is ook nog de verklaring die daarnet een zekere mevrouw Webster is komen afleggen. Wie is die mevrouw? Een dienster van de Roxy Nightclub. Zij beweert vannacht de onzichtbare man gezien te hebben. De onzichtbare man gezien? Ja, zijn er <laughs> eigen woorden. Even duidelijk als zij mij zag zitten, zei ze. Ja, is onzien. Rond vier uur, vannacht, in de Longfellowstraat. De Longfellowstraat, eigenaardig. Dat was dezelfde. Dat moet een toeval zijn. Waar vindt de persconferentie van professor Mary wel plaats? Derde deur links. Zij is net begonnen mee. Dank u wel. Wanneer werd de verdwijning van de mummie vastgesteld, professor? Hoe kan een mummie zomaar verdwijnen? Was de mummie verzekerd tegen diefstal? Ja, niet allemaal tegelijk, dames en heren. Dames en heren. Zoals ik dus zei, is de mummie van Toetsmes III... De in de loop van de voorbije nacht onder de meest onbegrijpelijke omstandigheden spoorloos verdwenen. Enkel de mummie en haar dodenboek. De sarcofaag staat onaangeroerd op de plaats waar ze sedert 1954 staat opgesteld. Heeft een mummie een grote waarde, professor? Dat hangt af van het standpunt dat men inneemt. Commercieel gezien heeft de sarcofaag meer waarde dan de mummie. Maar voor geschiedkundigen. ...zijn er vanzelfsprekend andere maatstaven. Ja, Hoe u daarmee dat een geschiedkundige... ...een hand in het spel zou kunnen hebben, professor? De enige geschiedkundige... ...die tot nu toe bij de zaak betrokken is... ben ik zelf, mevrouw. Oh, nou, daar zou u de handen kunnen. Ik had destijds de leiding... ...bij de opgravingen... ...en ik deed de mummie hierheen brengen. Maar ik kan u verzekeren... ...dat het een van de best bewaarde mummies is... ...die ik in mijn lange loopbaan heb looptgelegd. Maar... Bovendien is mijn hele theorie... ...over de Egyptische leer van het voortbestaan in het hiernamaals ...gebaseerd op de studie van de mummie van Toetmes III... ...en weer bepaald op de ontleding van zijn dodenboek. Dat, zoals uh, u reeds zei, eveneens verdwenen is. Helaas, ja, ja. Maar ik vrees dat niemand de ontzettende draagwijten van dit verlies aanvoelt. Wel, sta me toe dat ik me nu terugtrek, dames en heren. Ja, dat dit het werkje is van één man ...een maniak bijvoorbeeld of van een hele bende professor? De, de politie, is die misschien niet waakzaam genoeg? Vreest u dat er nog andere mummies zullen verdwijnen? Genoeg, genoeg, dames en heren. Ik kan er niks meer aan toevoegen. Later misschien. Ja, Kunnen die persmensen toch lastig zijn? Ik had de deur op een kier staan en heb alles gehoord. Maar waarom stellen ze hun vragen niet aan u, Silvercross? <laughs> Maakt u tenminste vorderingen met uw onderzoek? Uh, Wel, professor, ik moet eerlijk toegeven dat wij volledig in het donker tasten. Oh. Ja, geen sporen van braak, geen vingerafdrukken, geen, geen enkele verdachte beweging rond het British Museum gesignaleerd. Nee, in één woord, niets bruikbaars tot nu toe. Maar heeft u dan tenminste al een theorie? Tja, u begrijpt dat deze zaak van het allergrootste belang is voor de wetenschappen en voor het British Museum en voor mij. Ja, dat begrijp ik, ja. Vergeet niet dat het... Mijn geprefereerde mummy was de ideale mummy. Om zo te zeggen, de personificatie van de mummy. Weet u dat ik uren en uren kon praten met hem? Met Toetmis? Mm. Enfin, ik bedoel met de mummy. Voor mij was ze zo volmaakt dat het me niet zou verwonderd hebben wanneer ze me op zekere dag zou hebben geantwoord. U antwoord. mag zich niet zo laten ontmoedigen, professor. Oh. Ik heb aan de mummy een partner verloren. Een, een vriend. vriend. De hele Londense politie zoekt naar. Ja. Maar wat wil je aanvangen met rapporten waarin uitsluitend sprake is van een mevrouw Webster, die beweert vannacht de onzichtbare man te hebben ontmoet. Ja, dat soort onzin, ja. En van een zekere meneer Weeds, die zich heeft ontfermd over een, over een zieke man die hij van haar nog pluim kent. Ja, luister, ik kan niet uitsluiten dat een deze voorvalletjes er iets mee te maken heeft. Hè? Maar dat moet allemaal worden uitgepluist en dat vergt tijd en geduld. Ja, ja. wees gerust. Wij vinden u mee terug, professor. En het dodenboek? Ook het dodenboek. Ik begrijp maar al te best, wachtmeester, dat er een rapport moet worden gemaakt. En dat u daarvoor duidelijke verklaringen nodig heeft. Maar niet tegenstaande ik de patiënt nu haast een uur lang heb onderzocht, kan ik met de beste wil van de wereld niet beweren dat hij leeft. Het Terwijl ik even min durf te zeggen dat hij dood is, hoor. Neemt u mij niet kwalijk, dokter Rosenstein, maar zoiets gaat mijn pitje te boven. Ja, het begrijp ik heb me... altijd gemeet dat men of dood. Of leven. Indien er nu nog iets tussen die twee bestaat, dan wil ik tenminste weten hoe ik dat in mijn rapport kan noemen. Wel, moest ik sommige omstandigheden beter kennen, dan zou ik misschien schijndood durven vooropstellen. Oh ja? Ja, maar tegelijkertijd zijn er tal van symptomen die deze stelling weerleggen. Indien zoiets bestond, zou ik in het geval van schijnleven... ...kunnen noemen. De termen van een politierapport moeten duidelijk en precies zijn. Oh, dat uh, het spijt me. Ik kan me niet definitief uitspreken. Oké. Okay. Ik schrijf dus in Beraad. Uh, uh, uh, nee, dat wil zeggen... ...er is veel kans dat hij leeft. Dat is nu van de baan, dokter. Ja, maar... Goed. Enkel nog een paar vragen aan u, meneer Weets. Ja. Uw verklaring luidt dus dat u de betrokkenen niet kent en dat u genaamd niets op zak had waaruit zijn identiteit zou kunnen blijken. Nee, nee. Hm. Daar heeft u niets meer aan toe te voegen? Nee, nee, nee, niets, niets, wat zo is het. Uh, maar uh, vergeet je die rol papier niet, schat? Een rol papier, zegt u? Ach, oh, oh. Ja, ja, inderdaad, ja. ja. Nee, toen we de man overeind hielpen, is een rol papier uit zijn handen gevallen. Ja, waar ben ik dan nog in gebleven? Waarschijnlijk ligt hij nog in de halk. Ik ga het even gauw halen. Maar of we daaruit wijzen, zullen worden. op Uw echtgenoot vergeet dat in dergelijke aangelegenheden elke aanduiding van belang kan zijn, mevrouw. Kijk, hier, hier is het. Wacht, meester, kijk. Ik heb het niet eens Haha. Een reden te meer om niet zo'n overhaaste conclusies te trekken, meneer Wietz. Ja. Laat eens kijken. Ja. Uh -huh. Wat is dat niet even zo'n naam? Het lijkt wel een rebus. Allemaal tekeningetjes. Ja, ja zie je ziet gezien. Een kraapvogel. En een hond. Nou, ik zou eerder zeggen... Een koe? Een stier, misschien. Ah, ja. ja. Huh. En een mannetje dat gehurkt zit. En hier een spiraal. Een vishaak. Hm. Een kamp. Inderdaad, dat ziet eruit als een ondergaande zon. Uh, uh, mag ik even, wacht meester? Oh, gaat u gang, dokter. Indien u uur kunt wijs geraken. Uh, dat zijn hieroglyphen. Inderdaad, ja. Totaal onleesbaar. Ik bedoel dat dit echte, authentieke Egyptische hiërogliefen zijn. Oh, en weten we nu wie deze man is en waar hij woont? <laughs> Zover reikt mijn kennis van die hiërogliefen niet, mevrouw. Nee, daarvoor zullen we beroep moeten doen op een specialist in die dingen. Bijvoorbeeld uh, professor Merriwell van het British Museum. Professor Merriwell, zeg ik. Ja, uh -huh. dezelfde. Ik vrees dat hij het op dit ogenblik de druk heeft om naar ons te luisteren. Hij is toch op zoek naar zijn mummie? Wat zeg Wat bedoelt u, wachtmeester? Ha, dat tijdens de afgelopen nacht een mummie verdwenen is uit het British Museum... Professor Merriwell trekt zich de zaak erg aan en inspecteur Silvercross is belast met het onderzoek. Meneer Wits, ja. hebt u telefoon? Uh, ja, ja, ja. Ik ben werkkamer, dokter. Wat is u van plan? Ik moet me dadelijk in verbinding stellen met professor Merriwell en met die detectieve, hoe weet u ook weer? Silvercross? Juist, ja. Maar uh, u verliest uw tijd, dokter. In de gegeven omstandigheden stelt beslist geen van beide belang in hieroglyfen. Ik moet hen beide spreken. Niet alleen in verband met die hieroglyfen. Ze moeten dringend hierheen wordt ontboden in verband met die verdwenen mummie. Hier is het stuk, professor Merriwell. Het, het is het dodenboek van Toetmes. Ongeschonden volledig. Dokter Rosenstaedt, dit is het document dat verleden nacht uit het British Museum verdwenen is. Hoe oh, is dit in uw bezit gekomen? een ogenblikje professor. Bent u klaar met het lezen van het verslag, inspecteur? Uh, jawel, jawel. Uh, dit stuk was dus in het bezit van een onbekende man... ...waarover meneer Weeds zich ontfermd heeft. Ja, ja, ja, ja. ja. Uh, alleen is het niet uitgesloten dat deze onbekende... Ja? Uh, kunnen de heren mij even volgen naar de kamer hiernaast? Ja, ja. Ja, Kijk, ja. Het oh, ja. ja. nee, ja. zal nu duidelijk duidelijker worden... Want hier ligt de onbekende heren. De mummie, daar, de mummie. Mijn vermoeden was dus juist... Het is de mummie van Toetwens de derde. Gaaf, ongedeerd. Wel, uh, meneer Weets, deze ontdekking in uw woning kan u in een netelige situatie brengen. hoe? Oh, oh, oh. wat uh, bedoelt u, inspecteur? Ja. Het is toch niet verboden een zieke man in huis te nemen om hem niet van de kou te laten omkomen? Uh, mag ik even onderbreken? Er is namelijk een misverstand in het spel. Natuurlijk is er een misverstand in het spel. Hoe zou een mummy in Schemelsnaam kunnen omkomen van de kou? Nee, nee, nee, dat bedoel ik niet. Ik bedoel, dit is namelijk niet de mummy van Toetmes. Dr. Rosenstein, ik zweer bij hoog en bij laag. Stel dat... toe professor, het is niet de mummy van Toetmes zeg ik. Hoezo? Het is Toetmes zelf. Ik heb zo even vastgesteld dat Toetmes de derde Leeft. Natuurlijk geef ik me rekenschap van het belang van dergelijke verklaringen, inspecteur. Ik zal er in geen geval gewacht van maken in het officiële politieverslag. En ik heb geen bevelen te geven aan de politie. Maar ik kan enkel verklaren wat ik medisch heb vastgesteld. Ik weet u zeker dat doet, misleefd, dokter? Dat heeft namelijk belang voor mijn theorie. Ik ben ervan overtuigd. Hij leeft. Maar... Om elk misverstand uit te sluiten, stel ik voor om twee collega's te ontbieden. Na een gezamenlijk onderzoek zal er meer klaarheid komen in deze zaak. Denk je dat de arme man weer goed wordt, Fred? Maar kind, wat is er met zijn mummie? Is dat erg Een mummie? Erg? Ja. Nou, mummie op zichzelf ja. is niet erg. Maar uh, een mummie die leeft... Het kan heel erg worden. Welkom, Fraters. Zo ver staan we dan. Hm? U bent het dus beide met me eens dat Toetmes leeft. Zonder de minste twijfel, dokter Roos. Ja, ik, ik kan niet ontkennen dat er inderdaad de symptomen van leven zijn. Ja, maar maar ik zou aangezien, dat niet zo... aangezien we echter te maken hebben met de mummie van Toetmes de derde. Een farao die over Egypte regeerde in de 15e eeuw voor Christus. Ja, ja, ja, ja. Kunnen wij ons moeilijk beperken tot deze eenvoudige vaststelling nu, hè? Inderdaad, inderdaad. In feite moeten we twee mogelijkheden onder ogen nemen. Of, Toetmes heeft nooit opgehouden te leven. Of, hij is destijds gestorven en dan weer tot leven gekomen. <laughs> Met andere woorden, een mirakel. Dit hoeft niet noodzakelijk een mirakel te zijn, collega. Herinnert u zich niet dat graankorrels die in een piramide gevonden werden, na duizenden jaren weer tot ontkiening zijn gekomen? Dat is volkomen naast de kwestie. Is u vergeten dat... Onlangs uit het Poolijs, voorhistorische dieren werden gekapt, die niet de minste sporen van verrotting vertoonden. Daar was geen sprake van, nee. Oh, nee, maar, uh, govraters, mm -hmm. ik heb een theorie. Jullie weten dat ik me lange tijd heb toegelegd op de studie van de winterslaap. Dokter Rosenstein... Mm -hmm. Na de diepgevroren farao van mijn collega, hier gaat u er toch geen marmot van maken. Uh, nee, nee, nee, ik kon vragen, nee. Maar ik gebruik het woord winterslaap bij gebrek aan een term die het probleem duidelijker omschrijft. En uitsluitend om het verschijnsel beter te situeren. Ja, Want, maar we... <coughs> wat stellen wij vast bij winterslaap? En niet alleen bij marmotten, collega, maar <laughs> ook bij andere gewervelde en ongewervelde dieren. En ja, waarom eigenlijk niet? Bij mensen. Serieus, serieus. We stellen vast sterk vertraagde ademhalingen, ja, ja. onbeweeglijkheid en vooral... Sterk verminderde stofwisseling. Allemaal symptomen die we daar even bij de patiënt hebben vastgesteld. Maar ik herhaal, dokter Rosenstein, wij hebben hier niet met een marmot te doen. Nee, maar we weten dat winterslaapsymptomen aanhouden, zolang de lichaamstemperatuur niet op het niveau kan worden gehouden, dat nodig Allee, is voor de gewone juist, activiteit. Juist. Er zijn dus invloeden van buitenuit, namelijk... De temperatuursdaling en er zijn innerlijke factoren, het is te zeggen de lichaamstemperatuur. Uh -huh. De vraag is dus in hoeverre elk deze invloeden zich afzonderlijk doen gelden, zodat het probleem zich als volgt stelt. Ja, ik... uh, ja, ja, ja, wat, wat, wat krijgen we nu? Neemt u me niet kwalijk hier, mevrouw. Uh, ik heb drie aan geklopt. Kan ik u misschien een kop thee aanbieden? Oh, Stop, ja. oh ja, dank u. Uh, graag, moeja. Is, is heel graag. vriendelijk. Dank ja, ja, u, dan dank u wel. Uw zinswijze is origineel, dokter Rosenstein, maar ze kan mij niet overtuigen. Ik zou de oplossing van dit probleem eerder zoeken langs de parapsychologie. Nee. Volgens mij zijn wij namelijk al een slachtoffer van een collectieve wellicht wel telepathisch overgebrachte hallucinatie. Er blijft nog genoeg voor een tweede kopje. Ja, uh, ja. goed. Hier, bedankt. Ja, bedankt, bedankt, mevrouw. Ja, nee, ja, nee, ja, nee, collega's, dat, dat wij er belang bij hebben de geesten hier buiten te laten. Nee? Mm -hmm. De oplossing die wij zoeken moet een medische zijn, een biologische. De heren dokters schijnen het niet eens te kunnen worden. Het moet wel een heel ingewikkeld geval zijn. Goed. Dikwijls moet ik herhalen dat een levende mummy inderdaad een ingewikkeld geval is. Niet snouwer, Frits. Luister, die geschiedenis maakt mijn zenuwen kapot. Ik ben ook nerveus. Maar daarom ben ik nog niet onhebbelijk. Nee, ik weet het, ik weet het. Maar geef toe dat het niet prettig is wanneer men zijn gezellige huiskamer plotseling ziet veranderen in een dokterspreekkamer. Terwijl er in de keuken regelmatig persconferenties worden belegd. En de zitkamer wordt omgeschapen in een onderafdeling van Scotland-Jourke. Er zijn grenzen. We hebben toch nog de werkkamer, Fred. En nu we de radio hier naartoe hebben gebracht, kunnen we het ons hier toch ook gezellig maken? Oh, gezellig, gezellig. En wat doe je, Fred? De radio aanzetten voor de gezelligheid. Met een beetje muziek zullen we misschien voor een paar minuten vergeten dat er in de kamer hier naast een levende dode ligt. Past het wel dat wij muziek maken? Waarom heb je dan die radio hier naartoe gehaald? Wil je misschien dat wij ophouden met leven... omdat een egyptische vader er niet toe besluiten kan te leven of dood te zijn? Is dat zijn schuld? Is het onze schuld misschien? Dames en heren, zij bevinden ons in het British Museum... waarbij professor Manuel bereid hebben gevonden... om ons persoonlijke opheldering te verschaffen... in zaken het sensationele geval van de mummy van... Van van de muur van Toetmis. Van Toetmis, zeg ik. Kortweg te. Oh, van de muur. Oh, nee, van de muur. Ja, de bewering van dokter Rosenstein. Niet een bewering, een vaststelling. Inmiddels bevestigd door twee andere eminente geneesheren. Toetmis. Dokter Rosenstein. Ja, ja. Professor, welke verklaring geven dokter Rosenstein en zijn collega's voor het verhaal? Allemaal aan te komen? Wat wil zeggen? Ik ben die dokters dankbaar omdat ze vastgesteld hebben dat doet misleefd. Maar ik neem het hen kwalijk dat ze daarvoor op het zijn te zoeken. Met klem roep ik hen ook nog steeds weg toe. Schoonmaker blijft bij het leest. Want u houdt er een andere opvatting op na. Natuurlijk. Ja, uh, kunt u deze opvatting dan in grote lijnen uiteenzetten, professor? Of hoegenaamd uh, geen bezwaren? Hoegenaamd geen bezwaren, aangezien het erop aankomt aan aan de wetenschap te dienen. In mijn werk van Dodenboek tot Levensopvatting heb ik mijn standpunt trouwens ja. jaar geleden iets naartoe toegelicht. Welk standpunt? Heeft u het boek misschien niet gelezen? Uh, wellicht zijn er onder de luisteraars enkele die uw werk niet gelezen hebben. Of althans zich uw standpunt. gelezen. welk standpunt? We we ja, uw standpunt, professor. Uh, over de nummer? Ja, ja, juist, juist. Nou, ja. mijn verklaring is niet. Biologisch, zoals die van Rosenstein. Maar uitsluitend logisch. En nu wil een tikje, mythologisch. Oh, van dokter. Dat lezen we eerst in het dode boek van Toetmis. Laten we hem even zelf aan het woord. M -m Allereerst heeft <ZE> hij een samenvatting van zijn verdiensten. Ik bezat mooie tuinen en hoge vijgenbomen. Ik was eigenaar van een huis in een stad waarvoor ik een kanaal heb laten graven. Ik was steeds bereid om diensten te bewijzen. Het brood gegeven aan de hongerigen en water aan de dorstigen. De naakten heb ik gekleed en ik heb een stok gegeven aan diegenen die erom vroegen. Ik was een vader voor de wees en een beschermer van de weerlozen. Er volgen nog lange opzommingen, maar daar kunnen we zonder meer overheen stappen. Van doorslaggevend belang echter is de wens die de afgestorvene uitdrukt ja. aan het ja. einde van zijn dode ja. boek. Mogen mijn kaart de kracht vinden om het graf te verlaten en de feesten ter ere van Osiris mee te vieren. Kunt u dit even toelichten professor? Maar dat behoeft toch geen commentaar, daarmee is het eerder geval opgelost. De wens van Toetmes is gewoon niet ja. vervuld gegaan. Zoals in een sprookje? Maar dat is geen sprookje, mevrouw. Toetmes en zijn ka hebben elkaar ontmoet. Toevallig? Juist. Yes. Volgens de oude Egyptische doodenleer vond immers bij het afsterven van de mens ja. een splitsing plaats. Enerzijds was er het stoppelijk overschot, de mummie dus, welke in het graf werd bijgezet. Anderzijds ja. ah, was er scenario. de ka. Dat het tweede ik van de doden. Okay. En deze kaart trok naar het westen. En naar het westen, zegt u? Ja. Volgens dit oude geloof lag dodenrijk in het westen, daar waar iedere avond de zonnegod in het graf neervaalt. Nu wil het toeval dat ik in 1954 de mummie eveneens naar het westen heb gebracht. En de oplossing ligt voor de hand. Ach, de mummie en de kaart hebben elkaar hier in het westen ontmoet. Eenvoudiger kan het eigenlijk niet, hè? Ja, ja maar dit is wel de zwakke zijde van een stelling. Niemand gelooft in eenvoudige verklaringen. Zonder onbegrijpelijke formules en ingewikkelde theorieën krijgt men nergens gehoord. Hoewel de waarheid niet ingewikkeld hoeft te zijn. Mag ik vragen, professor, of u nog meer dergelijke ontmoetingen verwachtte uh, tussen mummies en een ka? Dit acht ik helemaal niet uitgesloten... En ik zal ontmoetingen van deze aard. levendig toejuichen. U wilde mij spreken, inspecteur? Inderdaad, Winchester. Heeft u zojuist het interview met professor Merwell gehoord? Integraal. Ja, dat gaat toch te ver. <laughs> Wetenschapsmensen hebben nu eenmaal een bijzondere kijk op die dingen. Een hele bijzondere kijk, zou ik zo zeggen. Mervil brengt er de Egyptische dodeleer bij te pas. Dr. Rosestein de slaapziekte. De wind. Ja, ja, wat is het onderscheid? Een collega van Rosestein zoekt de oplossingen in de, in, de, in de parapsychologie... ...en heeft de mond vol over massahallucinatie. Hm. Vanochtend hoorde ik een redenaar in Hyde Park beweren... ...dat de dag van het laatste oordeel nabij is... ...nu de mummies beginnen te ja, leren. enzovoort, enzovoort, enzovoort. Hm. Winchester, hier moet zonder dralen een beslissende stap worden gezet... ...in de richting van de nuchtere zakelijkheid... Ik heb alle gegevens waarover wij beschikken nog eens grondig onderzocht en ik meen dat we er alle belang bij hebben die mevrouw Webster nog eens aan de tand te voelen. Die vrouw met haar verhaal over de onzichtbare man? Juist, ja. Ik heb zo'n vaag vermoeden dat het wel eens de mummie kan geweest zijn die zij gezien heeft. Niet vergeten, het gebeurde allemaal in de Longfellowstraat. Hm? Eh, kom maar, we gaan een kijkje nemen in de Roxy Nightclub. Het is hier vlakbij en dat stukje kunnen we wel lopen. Hè? Ik ben benieuwd wat die dienster ons te vertellen heeft. ...de veronderstelling dat het niet de onzichtbare man... ...maar de mummie was die mevrouw Webster heeft ontmoet. Daarvan dat... geraak ik hoe langer hoe meer overtuigd. Wel, nou, dan is er met Toetmes toch werkelijk iets aan de hand... ...dat, dat een beetje buiten het alledaagse ligt. Winchester toch, er is met Toetmes iets heel alledaags aan de hand. Maar ik bedoel, indien mevrouw Webster de mummie op straat heeft ontmoet... Dat... ...voor mij is het probleem eenvoudig... ...en ik hoef al die onzin van winterslaap... ...en onzichtbare mannen en een laatste oordeel niet bij te sleuren. Winchester... De mummy werd gestolen. Gestolen? Ja, dood eenvoudig gestolen. Door Weeds. Maar die heeft er toch zelf de politie bijgehaald? <laughs> Natuurlijk heeft hij er de politie bijgehaald. Doch slechts nadat hij had vastgesteld dat de mummy geen enkele waarde heeft wanneer ze niet in het British Museum staat. U heeft toch ook het rapport gelezen? Hm? Meneer Weeds was immers vergeten over die rol met die hieroglyphen te spreken. Indien zijn vrouw hem niet had verraden, dan zou hij tenminste dat document hebben kunnen achterhouden. Maar ja, die rol had hij even goed en veel gemakkelijker in het British museum kunnen stelen... zonder dat hij daarom de hele mummie hoefde mee te nemen. <lacht> Nooit gehoord van de schatten die de Egyptische koningen in hun graf meekregen? Hm? De ringen, armbanden, halskettingen die ze ah, droegen? Ja. En meenamen naar het hiernamaals? Daarop had hij gemunt. Daarom moest hij de hele mummie nemen. We zijn een inspecteur. De Roxy Nightclub. Ja. Well, het is nu tien uur. Misschien is het probleem over een paar minuten opgelost. Hm? Dit hemt in grote mate af van hetgeen mevrouw Webster ons nog te vertellen heeft... over haar nachtelijke ontmoeting. Teleurgesteld. Ja, met dit getuigenis kunnen we niets aanvangen. Hoe is het mogelijk dat iemand de ene dag bij hoog en bij laag zweert dat het de onzichtbare man was die ze ontmoette en de volgende dag dat het de mummy was? Omdat ze inmiddels de kranten heeft gelezen, Winchester. De verklaringen van mevrouw Webster kunnen wij zonder meer in de papier wat gooien en die zij morgen verneemt dat de afschuwelijke sneeman uit de Himalaya weer opgedoken is, dan komt zij ons overmorgen vertellen dat het niet de onzichtbare man, niet de mummie, maar wel de sneemens was die ze in de Longfellowstraat heeft gezien. En het kan dus evengoed een zekere, een zekere Smith of Brown het geweest zijn. Hoe je dat, de Winchester? Hoe je dat? Van niet alleen geneesheren en professoren verliezen het hoofd. Ook de politieke wereld begint op hol te slaan. Ieder ogenblik dat wij nu nog laten verloren gaan, kan onoverzichtelijke gevolgen hebben. Hé, hey, taxi! Taxi! Wat wordt uw volgende stap, inspecteur? Dadelijk een tegenonderzoek organiseren. En op welke dokter gaat u daarvoor beroep doen? Dokter Davis. Niemand minder dan de beroemde Dokter Davis. Dokter Davies, u weet waarom ik dit tegenonderzoek heb hem instellen? U weet, hè? U weet tot welke conclusies dokter Rosenstein is gekomen na zijn onderzoek? Heb ik overgehoord. U geeft zich dus ten volle rekenschap van het doorslaggevend belang van uw gevolgtrekkingen. Welke de waarde krijgen van een, van een getuigenis in dit geval. Jawel. Ja, staat u dus toe dat ik woord voor woord opschrijf hetgeen u zult zeggen? Tuurlijk. Er zal trouwens niet veel te schrijven zijn, want de patiënt die ik onderzocht... U bedoelt uh, Toetmester Dade. De identiteit interesseert mij niet. Nee, in maar minst. is Toetmester, dokter? Nee, dus is dit zonder enig belang. Ja, u moet begrijpen dat ik niet het risico wil lopen dat er nadien nog enige twijfel ontstaat. Ik zei dus dat de patiënt dood is. Dood, zegt u? Zonder de minste twijfel. Dank u, dokter. Dank u, het was de hoogste tijd. Collega's, ik heb u nogmaals ontboden... ...omdat ik meen de oplossing te hebben gevonden. Welke oplossing, Dr. Rosenstein? Wel, voor het geval van de mummy. Is u dan niet op de hoogte dat onze illustre confrater Davies... ...inmiddels tot de vaststelling is gekomen dat de mummy dood is? Dood, zegt u? Ja, wel voilà. Dit nieuws schijnt niet veel indruk op u te maken. Och ja, wat wilt u? Het is niet de eerste keer dat een van mijn patiënten overlijdt. Maar ik kan in geweten verklaren dat ik mijn uiterste best heb gedaan, hoor. Hoewel het om zo te zeggen een opeloos geval was. Vreest u dan niet dat het getuigenis van Davies... de reputatie van onze vakkennis in gevaar zou kunnen brengen? Oh, tegendeel... Hebben we niet tezamen vastgesteld dat de mummie leefde? Juist, dat bedoel ik. Wel, Davis is nu tot de conclusie gekomen dat Tutmos dood is. Waarmee geen is het bewijs is geleverd dat hij niet zou hebben geleefd. <lacht> Integendeel zou ik haar zeggen. ja, ja. ja. <lacht> dat is ook een manier van de dingen te bekijken. Nee, nee, de, de diagnose van Davis verontrust me niet in het minst. Niets belet ons verder te werken aan de ontwikkeling van onze stelling. En het zal u wellicht interesseren te vernemen dat ik ondertussen proefondervindelijk heb uitgemaakt. Dat bij toevoeging van arginine bij een anorganisch zout en glucose een bepaalde mutant van de schimmel penicillium helemaal alleen tot ontwikkeling komt. Terwijl andere mutanten kunnen groeien na toevoeging van citrulline en ornitine. Inspecteur Silvercross, ik kon niet nalaten u te komen opzoeken. Ja, dat begrijp ik, professor, maar wel. Het moet een harde slag voor u zijn. Welke slag? Ja, het oordeel van dokter Davis in verband met de mummy. Ja, ja, maar juist daarover wou ik het hebben. Ja, het spijt me, professor, maar er bestaat niet de minste twijfel. Dokter Davis is formeel. Goddank, dank. Toetbes is dood, professor. Natuurlijk is hij dood. Ja, maar. Eh, voor uw theorie kwam het toch beter uit dat hij leefde. Eh, ja, ja, ja, ook dat. Hm. Maar alles klopt. De K en de mummie hebben samen de feesten van Osiris gevierd. Uh, ja, ik snap er niks, van. Maar... Het is nog dan zinvouder. De feesten van Osiris duren immers slechts twee dagen en zijn inmiddels voorbij. Waarom zou de K langer dan twee dagen bij de mummie zijn gebleven? <laughs> Mijn theorie klopt. Wel uh, uh, zoveel te beter, professor. De inspecteur gelieft mijn dank aan dokter Davies over te brengen. Als plek van herkentelijkheid zal ik hem een genummerd exemplaar bezorgen van mijn werk, van dodenboek tot levensopvatting. Maar, uh, hoe rekent u nu eigenlijk het verdere verloop te regelen, inspecteur? Het uh, verdere verloop, zeg ik. Ja, de u moet nu toch terug naar het museum. Ah, inderdaad, dat moet nog geregeld worden. Is staat er met toe, professor? Ja, ja, ja ga je gaan. Hmm. Inspecteur Silvercross. Uh, met dokter Rosenstein, inspecteur. Daar, dokter. Uh, inspecteur, mijn collega's en ik zouden graag aanwezig zijn bij de lijkschouwing van Toetmes. Wat? Wat zegt u, dokter? Maar, uh, dat we voor geen geld ter wereld de lijkschouwing zouden willen missen. Ja, maar inmiddels staat vast dat Toetmes dood is, dokter. Ja, natuurlijk is hij dood. Ik sprak toch ook van een lijkschouwing? Dr. Davis heeft vastgesteld. Ja, het spreekt vanzelf dat we er prijs zouden opstellen indien onze collega Davis er ook bij kon zijn. Uh, apropos, uh, voor wanneer is de begrafenis vastgesteld? De begrafenis? Ja, indien daaromtrent nog niets vaststaat, dan vraag ik u om mij en mijn collega's in ieder geval te noteren voor de autopsie. Dat genoeg, hè, inspecteur. Maar dokter, er is toch... Ik kan toch geen sprake zijn. Zeg maar... Hallo. Huh? Wel, inspecteur, ik zei dus dat de mummie nu maar weer naar het Britisch Museum moet gaan. Ja, ja, ja, dat, dat, dat zal nog even moeten wachten, professor. Waarom? Zolang de mummie leefde, kon ik daar begrip voor hebben, maar nu staan de zaken toch anders? Mm, eh, anders, ja, maar eh, niet eenvoudiger. Dr. Roosenstein eist op zijn beurt de mummie op. Oh? wat heeft hij nu nog met mijn mummie te maken? Hij wil een lijkschouwing houden. Een, een lijkschouwing? Ja. Nou, Ze gaan Toetmes toch niet aan stukken snijden, zeker? Volgens Rosenstein moet hij in ieder geval naar het lijkenhuisje, zoals iedere andere dood. Oh, dat gaat te ver, dat gaat te ver. Ja, Toetmes loopt zelfs kans om begraven te worden. Begraven? Ja, is sprake van. Na nou, al de moeite die ik heb gedaan om hem op te graven, die Rosenstein is gek. Ha, te gek om los te lopen. Iedereen lijkt knettergek te zijn. Ja, en die niet zo verder gaat met die telefoon, word ik getongen. Hallo. Wat zegt u? Ja? Honderden demonstranten voor het museum. zijn demonstranten? Ja, honderden. Honderden, waar? Waar? Ja, maar wat staat er op die spandoeken? Toet, toetmes op de troon. Ja, luister, luister, ik stuur een wagen met luidsprekers om mee te delen dat Toetmes dood is. Ja, overleden. Ja, juist. Winchester! Ja, inspecteur. Oh, pardon. Ja. Och, ik dacht dat u in de kamer hiernaast was. Winston, ik ben, ik ben over mijn toren. Een slok whisky zal ik ja, u doen. Nee, nee, nee, nee, later, misschien later. Luister, uh, Winston. Uh, de de mummie moet onmiddellijk bij meneer Wits worden weggehaald. Het begin van het einde dus. Ja. Toetmes gaat terug naar het museum. Nee, nee, nee, nee, nee. hij gaat naar het lijkenhuisje. Naar het lijkenhuisje? Huh. Die zijn wel op een achterhoofd gevallen. Ik breng je gewoon terug naar het museum, Toetmes. Daar hoor je thuis. Leg je tenminste comfortabel. hè? Niet te hard, die planken. Nog even door bij de oude jongen. Nou maar kijk, we zijn er al. Nog een paar ogenblikken en dan sta je weer op je oude vertrouwde plaats, stoetmes. Er is geen sprake van well, Williams, wat doe jij hier midden in de nacht? Ik sta je op te wachten. Ik wist dat je zat erachter de mummie weer naar binnen te smokkelen. Smokkelen? Zij hoort hier thuis. Zij komt hier niet weer binnen. Van Williams toch, wat scheelt er, wat heb je? Ik heb er genoeg van, dat heb ik. Genoeg van jou en van je mummie. Oh. Toetmes mag niet op de tocht staan, toetmes moet vlak tegenover de ingangsdeur staan, zodat hij dadelijk bij iedereen opvalt. Die bevoorrechte plaats komt mijn mummie toe. Ze is de gaarste van de hele verzameling. Dat is nog geen reden om mijn mummie in een duister hoek te zetten achter een pilaar waar niemand haar ziet staan. Haha, ha. het gisteren is dat anders, maar wel. nu staat mijn mummie op de eerplaats. Ramses, die oude zeerover, die dronkelap die al zijn vrouwen en bloedeigen kinderen heeft laten ombrengen. Dat zijn allemaal verzinsels van jou. Dat kan ik onweerlegbaar bewijzen. Allemaal leugens en lastenpaardjes om Toetmest te kunnen bevoordelen. Hij komt er niet meer in, zeg ik. Dat zullen we zien. Ja, zeker zullen we dat zien. En pas op, hè. De volgende keer ben ik hem niet meer op straat, maar in de Thames. Maar wat betekent dat, Williams? Dat ik die rat ratmummy van jou met het de deur heb gezet, met mijn eigen handen. Zonder dat stom hysterisch zwijvende de Longfellow Street, zou ik zo de eerste keer in de Thames hebben gestegen. Dit volstaat ruimschoots. Inspecteur Silvercross. Wat doet u hier? Ja, meneer Weeds had mij ervan op de hoogte gebracht dat u de bij hem was komen weghalen. En toen wist ik dat u ze weer naar het museum zou brengen. Dus. Heeft u ons gesprek afgeluisterd? Ja, hoe kon het anders? Jullie hebben het dobbelen staan uitschreeuwen. Nee, het was niets anders dan opschepperij vanwege Williams, weet u? Ja, sta me toe daaraan te twijfelen. Ja, geef er in geen geval ruchtbaarheid aan. Mijn hele theorie zou in het gedrang komen. En bovendien zal mijn collega Williams in een slecht nachtlicht komen te staan. Ik heb uitsluitend uit wettige zelfverdediging gehandeld. Ik noem dat kortweg bozaardig opzet. Indien het tenminste waar is wat je beweerde. Durf je mijn woorden in twijfel te trekken? Zeg toch zonder onwegen dat je me voor een leugelaar houdt? Verblind door jaloersheid ben je Williams. Genoeg, heren. Genoeg, alsjeblieft. Ik stel voor dat we nu eerst de mummie naar binnen brengen... en daarna de zaak rustig bespreken. Ja, ja. Indien u wil, kan ik een handje toesteken, professor Merrill. Wel, ik zou zeggen... help me eerst Toetmes op zijn zij te leggen. Hè? Ja. Voorzichtig, voorzichtig. Kom, gelijktijdig optillen, zo. Ja, ja, ja. ja. ja oh, voorzichtig. Oppassen oh, voor de stoep. Eh, maak de deur open, Williams. Ik? Ja, ik... ik kom, schiet op, Williams. Het is een zware vracht, Weet De deur openhouden, Williams. Openhouden! Ja. Zet je voet ertussen. Ja, goed, ja. En kom, help toen eens schuiven. Ja. Zo. Ja, ja, ja. ja. Voorzichtig, ja. Ja. voorzichtig. Zachtjes. Zo. Ja. Zo. Indien ik in de vlucht ga, moet je het zeggen, hè, Winchester? Ik heb over. Alles werd pas duidelijk... ...toen ik door een toeval getuige was van een gesprek tussen Meruel en Williams. Een gesprek tussen Meruel en Williams. Deze laatste had in zijn hele lange loopbaan slechts één mummie kunnen opgraven. Tot overmaat van Ramp dan nog die van Ramses. Een muiter die onder meer een farao van de troon schoot, Van de troon schulde, de troon stoten. Stoten, ja. ja. Oorspronkelijk kwam er zelfs verzet tegen het opnemen van deze oproermaker in de verzameling van het museum. Maar na veel over en weer gepraat, en zelfs tussenkomsten van parlementariërs, werd Ramses uiteindelijk aanvaard. Werd Ramses uiteindelijk aanvaard. Ja. Doch hij moest zich tevreden stellen met een plaats helemaal aan het ...doch hij moest zich tevreden stellen met een plaats... ...helemaal achteraan in de mummyzaal, In de laatste rij... ...waar hij niet te zeer opviel. c heeft Williams onafgebroken geijverd... ...voor wat hij noemde het eerherstel van Ramses. Eerherstel van Ramses. Ja. Onopgemerkt heeft hij zijn mummy naar voren geschoven. Eerst naar de derde rij dan naar de tweede, de eerste, uiteindelijk zelfs tot vlak naast Toetmes, helemaal vooraan. Naast Toetmes, helemaal vooraan. Merriwell was inmiddels zo verdiept in zijn studies, dat hij het niet eens merkte. Ook toen Toetmes verdwenen was, heeft hij geen ogenblik vermoed dat Williams wel eens de hand in het spel kon hebben gehad. Inmiddels weten wij dat Williams de mummie van Toetmes uitsluitend verwijderde om een plaats voor zijn Ramses vrij te maken. Punt. Einde. Oké, okay, inspecteur. Zo, alweer een zaak van de baan. Ja, wat is er? Inspecteur. Hmm? Ja, we hebben weer het bezoek van mevrouw Webster. Zij heeft een belangrijke verklaring af te leggen. Wie zegt u? Webster? Ja. De vrouw van de onzichtbare man? Ja. Deze keer beweert ze dat ze met eigen ogen een masmannetje zag. Een wat? Een masmannetje. Oh, nee. Ja. Ongeveer 60 centimeter groot... Groene huidskleur en, uh, met sprietjes op het hoofd. Nou oh, nee, simmers, nou. nee, het gaat toch niet opnieuw beginnen? Tja, het mannetje zou haar vertrouwelijk hebben meegedeeld dat de derde ruimtevloot van Mars een landing in de buurt van de Bodensee voorbereidt. De kaal van Toetmes, een Vlaams luisterspel van Alfons Jan van Nuffel, in een regie van Michel de Sutter en met in de belangrijkste rollen Jode Meijeren, Walter Cornelis, Doris van Kalichem, Denise de Weert en Jacquie Morel.